Langs de polderbaan stonden de hulpdiensten klaar, maar die hoefden niets te doen. De 149 passagiers werden aan het begin van de nacht... met bussen van Schiphol naar Rotterdam gebracht. In Frankrijk hebben werkgevers en werknemers een akkoord bereikt... over hervorming van de arbeidsmarkt. Het akkoord wordt gezien als een overwinning voor president Hollande... die onder vuur ligt vanwege de oplopende werkloosheid. Hij wilde een soort polderoverleg omdat hij af wil van het Franse conflictmodel... met zijn stakingen en massale demonstraties... De sociale partners zijn het erover eens dat de arbeidsmarkt flexibeler moet worden, onder meer door het versoepelen van het ontslagrecht. In Frankrijk kan een ontslagprocedure nu acht maanden duren. Van de vijf grootste vakbonden zijn er twee tegen het akkoord. Op het EK Allround schaatsen in Heerenveen gaat Sven Kramer na de eerste dag aan de leiding.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 Afgelopen dinsdag overleed Leon Povel. De hoorspel- en televisieregisseur is 101 jaar oud geworden. Leon Povel begon in 1932 als radioomroeper bij de KRO. Na de Tweede Wereldoorlog begon hij met het produceren en regisseren van hoorspelen. En een van de bekendste is Sprong in het helal', Waar André Kuipers de inspiratie uithaalde om astronaut te worden, zo zou later blijken. De geluiden die Leon Povel gebruikte in zijn hoorspelen bleken later heel dicht bij de realiteit te liggen. Ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag vertelde hij in een interview voor de VPRO-gids... dat hij bijna geloofde dat de Amerikanen bij een raketlancering het geluid van hem gegapt hadden. De afleveringen van Sprong in het heelal zijn enkele jaren geleden uitgegeven door uitgeverij Rubinstein. Over een paar weken verschijnt daarvan een heruitgave. In januari 2009 zendt OVT de sportterugserie Het Spel der Onzichtbaren uit. Het is een drieluik over de geschiedenis van het hoorspel. Uit deel 1 en 2 hebben we een compilatie voor deze nacht samengesteld. De volledige afleveringen en meer materiaal van Leon Povel kunt u beluisteren via weblogs.nl vpro.nl/radioarchief in de nu volgende ruim 50 minuten een voorproefje van dat prachtige radiomateriaal. Je moet acteur zijn om voor de radio een mens leven te kunnen maken. Een hoorspel is pas goed als de luisteraar het ziet. De acteur is zo ver van zijn luisteraar... als de microfoon van hem verwijderd is. Ik geloof nooit dat de televisie in staat is... om het hoorspel totaal te verdringen. Ik ga de deur. Waar de lezers... Zoals aangekondigd schrijven wij thans een wedstrijd uit... voor het samenstellen van een klein blijspel of drama... geschikt om bij den radioomroep te worden opgevoerd. Wij menen dat de radioomroep behoefte schept aan spelen... waarbij het woord zo krachtig is van uitbeelding... dat men de actie niet behoeft te zien... Bij de beoordeling zal hoofdzakelijk rekening worden gehouden... met de opvoerbaarheid bij de radioomroep. Geschikte inzendingen zullen op den verenigingsomroep worden uitgevoerd. De eisen welke wij aan deze letterkundige arbeid willen stellen... zijn de volgende. 1. In het toneelspel mogen niet meer dan vier personen voorkomen. Dames en heren. 2. De gehele opvoering moet kunnen geschieden in de tijd Het is november 1923. Een oproep in het blad Radio Express van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie markeert het begin van de geschiedenis van het Nederlandse hoorspel. Ruim een maand later, op 3 januari 1924, is het winnende radiotoneel te horen. Nieuwjaarswens van de amateurs Thomas Vaar en Pieter Nel. Geschreven door de latere afro-directeur Willem Vocht. Niemand kan pretenderen dat hij toen dadelijk bezig was... met de gedachte van wij zijn bezig een cultuurmonument te scheppen... waar je later je oren van teuten. Willem Vocht in 1968. Het begrip hoorspel dat werd aanvankelijk geboren, dacht ik, als de samenspraak. En dat moest je dan natuurlijk met gevoel brengen. En... Van die samenspraak kwamen we eigenlijk al dadelijk op de gedachte. een spelletje spelen. Dus met meerdere. een spelletje spelen. En profiteren van de mogelijkheid. dat allerlei geluiden konden worden overgebracht. Willem Vocht is in die jaren nog werkzaam bij de NSF. de Nederlandse seintoestellenfabriek die uitzendingen verzorgt. Aangezien er geen geld was om echte deelspelers te huren moest dat geïmproviseerd worden met nou ja, de ambitieuze amateurs uit de fabrieksomgeving. En ja, ik durf dan nou wel zeggen dat ik zelf toen een hoorspelletje geschreven heb dat heette De Turfschip van Breda. Een turfschipper brengt op de wijze zoals in het Paard van Troje of ook in de Gijsbrecht gebeurt een Vendels soldaten heimelijk over binnen de vesting... om die vesting dan te veroveren. En het verhaal van het turfschip van Deda is dan... dat dat schip een beetje lek was, dat turfschip. En dat die soldaten zo verkouden werden dat ze moesten hoesten. Nou, hier had je dus het eerste hoesteffect. Dat hoesten hebben we werkelijk met veel plezier gerepeteerd. En alle vormen van hoest die werden daarbij uitgebuit... En de mensen vonden dat verschrikkelijk leuk. Het was net echt, zeiden ze dan, toen ze dat hoorden. Als midden jaren twintig het stelsel van verzuilde omroepverenigingen zijn beslag krijgt, zendt de Nederlandse radio, vanaf 1927 op twee Hilversumse zenders, voornamelijk muziek en stichtende woorden uit. Zo nu en dan is er een voordracht te horen... en sporadisch wordt rechtstreeks een toneelstuk gespeeld voor de radio. Van echte hoorspelen is nauwelijks sprake. Maar op 24 december 1927 lezen we in het VARA-programmablad Radio... Ten einde in Nederland het bestaan van het radiodrama te vestigen... ben ik ertoe overgegaan het ontslag te schrijven. Een geluidsdrama dat op 7 januari 1928... voor onze luisteraars zal worden opgevoerd. Niets zou mij zo gelukkig maken als wanneer aan de nogal kale en armoedige stam van Hollands culturele werkzaamheid... een nieuwe tak van ik hoop vurig bloeiende kunst zou kunnen toevoegen. Radiodrama als kunst voor de massa. Daaraan mee te werken reken ik mij tot genot... Plicht en eer. Kees de Dood. Gij die mij beluistert, maakt uw kamer duister of sluit uw ogen. Opdat gij slechts mij kunt horen en de gebeurtenissen die geschiet zijn. Maakt uw kamer duister of sluit de ogen. Opdat u niets ontgaat van de gebeurtenis die in mijn grenzenloos geheugen opklinkt. Ik ben het mededogen dat spreekt. Ik herinner me het geraas van die grote fabriek waar een man werkte. Nog jong en krachtig en vol hoop. Willem heette die man en hij had een vrouw en twee kinderen. Hij werd ontslagen. Toen hij van zijn machine afscheid nam, had hij nog geen werk gevonden. Wie nou? Meneer? Oh Willem, kom je afscheid nemen. Betaal hem zijn loon uit. Het is beroerd voor je. Maar ik moest er twintig ontslaan. Dat ging niet anders. Ja. Oh. Ja. oh. Nou, d -d dank u wel. Maar u snapt, geloof ik, uh, niet... Wat, wat begrijp ik? Wat snap ik niet, Willem? Uh, uh, nou, dat het nou uit is. Helemaal uit. S snapt u dat niet? Maar, maar als ik geen bestellingen heb, Willem, dan kan ik die fabriek niet laten werken. Ik mag mijn kapitaal niet interen. Dat begrijpt een kind, toch? Ja, maar dat! Verdomme! Dat is juist het vergift. Dat het zo gewoon kan gaan. Op de hele wereld. Dat er, er niemand aan wat kan doen. Niemand. Niks. Niks. Willem, kerel. Je moet je... Ach, verrek toch met je praatjes. Ja, hou oh jij ja, je bek maar. Ik ga aan. En vanavond dan vertel jij het aan je vrouw en dan lachen jullie misschien. Ik ga aan weg. Jullie snappen het niet. Omdat jullie met vergift in je hartjes geboren bent. Zo is het. Zo. Een fragment uit het ontslag in 2003 opnieuw uitgevoerd door studenten van de Universiteit van Groningen. Dit eerste Nederlandse geluidsdrama, zoals de kranten schrijven... dit nieuwe experiment voor de Nederlandse microfoon... krijgt bij de Fara een vervolg. De socialistische omroep ziet in het hoorspel een mogelijkheid... om zijn politieke idealen uit te dragen. In radio van 4 augustus 1928 deelt de leiding mee dat we Willem van Kapellen voor het gehele seizoen hebben vrijgemaakt... om zich geheel te geven aan zijn werk als radiokunstenaar. Hij treedt eens per maand op met het in wording zijnde VARA-radiotoneel. Ik ben begonnen in 28, 1928 bij de VARA. Nou, en ik was er nauwelijks maar een anderhalve maand in dienst... toen de VARA mij vroeg... Uh, Zeg, Van Capella, laat je gedachten eens gaan over een kinderuurtje. Daar zouden we mee willen beginnen. Nou, goed, dat heb ik dan gedaan. Maar ja, ik realiseerde me toen toch wel... dat zo'n kinderuurtje wat de opzet betreft speciale eisen moest hebben. Om de dood eenvoudige reden dat het visuele ontbrak. En zo kwam ik dan tot de gezinsvorm. Man, vrouw en twee kinderen... En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hiermee eigenlijk het hoorspel geboren was. Zij dan ook in primitieve vorm. Maar om het mezelf wat makkelijker te maken en ging ik er wat andere figuren inbrengen. Oom Barend en een bil, een negerknaap en toen ook ome Keesje. Dus uitsluitend bedoeld als bijfiguur. Maar het eigenaardige is, dat heb ik geen ogenblik kunnen vermoeden. Groeide hij uit tot hoofdfiguur. Toen heb ik de familie Mulder laten emigreren naar Amerika. En toen werd de titel van het stuk veranderd. Toen werden het de avonturen van Omel Keesje. Zo heeft hij dat 17 jaar volgehouden. Zoiet vader Jean. Een mooie kip moet ik hebben. Moet die mooi zijn? Nou, dat ben je aan het goede adres. Maar bij mij zal je geen rommel vinden. Ik moet een jong beestje hebben. Zij is het duur? Geen maar een gulden. Dan zal ik maar een krielkip nemen. Nou, een piet voor zo'n beestje, het is voor niks. Dan ga ik maar gauw naar huis. De oude, het beste ermee hoor, En dat de eieren je maar lekker mogen smaken. Zo, ben je er al over kiesje? Ja, en ik ben goed geslaagd. Dat is de hoofdzaak. Kippen kopen is niet iedereen zijn werk, meneer Mulder. Dat stem ik toe. Er zijn altijd mensen die iets in je handen willen stoppen. Zal ik de kip even uit het bandje halen? Nee, laat mij maar even gaan. Zo. Nee, maar oma Keesje, dat is geen kip. Ze hebben hier een jong haantje in je handen gestopt. Een jong haantje? Hij probeert al te kraaien. Nou wordt het geen eieren heet, Keesje. Daar sta ik tot bang te kijken. Nou, het is niet zo erg, want ik geloof dat jonge haantjes nog duurder zijn. Dan zou ik nog een kopje hebben. Het is in ieder geval een mooi beest. En we kunnen altijd nog een paar kippen bij kopen. Maar dan ga ik mee, anders kom je weer met jonge haantjes thuis. Ja, laten we het er maar om lachen. Hoor je het, Keesje? Kippen kopen is niet iedereen zijn werk. Ook de Afro toont in de jaren grote interesse voor het hoorspel, vooral als verstrooiing. Na een toneeldeclamatie wordt acteur Kommer Klein in 1929 aangesproken door Afro-directeur Willem Vocht. En toen zei hij tegen mij... ik zoek eigenlijk iemand die op de hoogte is... of kennis heeft van de dramatische wereldliteratuur... voor ons radiotoneel. En toen was mijn eerste reactie dat ik zei... meneer Vocht, ik vind het zoiets verschrikkelijk lelijks. Maar toen zegt hij, dat moet u toch niet zeggen... er is een groot publiek voor die dat werkelijk wil. En... Ik ben er zelf zeer enthousiast over. We hadden toen nog geen hoorspelen. Ik zeg nou, maak er even over denken. En toen dacht ik, kom, wat kan er gebeuren? Ik ga een jaar naar de radio. Ik heb toen de heer Vocht een plan voorgelegd. Ik zeg, laten we gewoon een historische lijn volgen. En laten we beginnen met de Nederlandse middeleeuwen... en Landsloot en de Sandrine, Elke week, Romeo en Julia, de koopman Venetië. Enfin, en we zijn geëindigd met de heks van Haarlem van Frederik van Ede. En de heer Vocht was er zo enthousiast over. Hij zegt tegen mij nou, ik wil elke week zo'n stuk. Ik zeg nee, meneer Vocht, daar zie je geen kans toe. Hoogstens om de veertien dagen. De hoorspelen worden in die beginjaren nog rechtstreeks uitgezonden. Die stukken werden opgevoerd, ziet, van kwart over acht tot elf uur... met een pauze van twintig minuten... die dan opgevuld werd met grammofoonmuziek. En, en dan kwam meneer Vocht altijd naar beneden en maakte een praatje met de acteurs en actrices. Er stond een beetje gezellig te praten, hij vond het gezellig en leuk. En verdween dan weer als wij begonnen... en kwam de afloop weer beneden om ons te complimenteren. En in die pauze, dat is waar, daar gaat het eigenlijk om... er werd ons geoffreerd uh, koffie en cake. Maar een enkele keer is het gebeurd dat we geen koffie en geen cake kregen... en dat meneer Vocht niet beneden kwam. En dat bleek dan dat hij de uitzending niet mooi had gevonden. En dan kregen we geen traktatie. Hier jongen, hier heb je de foto's van vader en mij. En hier nog een stukje chocola om mee te nemen op reis. En jongen, heb je je gratis spoorkaartje van het Rijk? Jazeker, pa. Maar uh, kom, heb nog gulden voor me? Nou, vooruit dan maar. Je wordt wat tegen maar één keer dat. Nou, dank u wel hoor. Maar u helpt toch niet? Ach, nee, nee, nee, nee. Kom, kom. Ach, gaan we maar. Nou, maar. Goeie johan. reis, hoor. Goeie reis. Zou je goed oppassen? Nou, dag. Dag. Da. Da. Da. Goeie reis, hoor. Da. Het gekke is... dat het de eerste half jaar kan je wel zeggen... dat we nooit een microfoonreptitie hadden. Gek, hè? En dan kwamen we zo voor de microfoon... en dan werd tijdens de... Uitzending werd eigenlijk door Guus Weitzel, zo was het bij de avond dan, die in de controlekamer zat. Die maakte zelfs ook tijdens het spel dat hij even gauw binnenkwam en zei, heel sorry, zachter, zachter, zachter. Huh? Typisch, hè? Uit de Groene Amsterdammer, 27 december 1930. De radio heeft het leven gegeven aan iets wat we met een groot optimisme... een nieuwe kunstvorm zouden kunnen noemen, namelijk aan het hoorspel. Bedenken we toch dat het nog wel enige tijd zal duren... eer de mens met dezelfde onverschilligheid zijn radio aanzet... als hij het elektrisch licht aandraait minstens zo lang ook zal hij onder de indruk komen... van de al of niet realistische geluiden... die de hoorspelers hem door de lucht in zijn huiskamer toveren. Maar zover is het nog lang niet. Van de zogenaamde realistische geluiden wordt nauwelijks gebruik gemaakt. En er is een groot gebrek aan oorspronkelijke hoorspelen. Willem van Capelle. Er waren wat Duitse en Engelsen die dan vertaald werden. Maar producten van eigen bodem waren er nog niet. En er moest toch gewerkt worden. En zo zijn we dan eerst begonnen met artikel 188 van Herman Heijermans. En naderhand, zo in de loop der jaren... heb ik zowat alle stukken van Heijermans, nagenoeg genoeg allen... voor de radio bewerkt. Voor de bezetting van zo'n radiotoneelstuk... kan Willem van Capelle putten uit de door hem in 1929... opgezette Fara toneelgroep Eén van de acteurs is Jan Lemaire... Uh, in 31 werd de Jordaan van Kerido uitgezonden. Waarin ik een erg mooie rol had, mooie Karel. En na afloop kwam een van de bestuurders naar me toe en die zei... meneer, uw stem is buitengewoon geschikt voor die microfoon. Wil u niet bij ons in dienst komen? Nou vonden wij toen de radio eigenlijk maar een beetje poppenkast, hoor. We vonden dat, nee, je moest publiek voor je gezicht hebben. Dus ik zeg, nee, dank u wel. Maar eh, diezelfde avond werd me een dochter geboren. Ja, ik kwam thuis en toen was het kind geboren. Toen moest ik de volgende morgen naar het bevolkingsregister... om het kind aan te geven. En... Eh, die man die keek me zo eens aan en die riep zijn collega's om zich heen. En die zei, jongens, hier heb je een mooie Karel van gisteravond van de radio. Toen dacht ik bij mezelf, nou, dan zijn er toch heel wat mensen die luisteren. Dus het is werkelijk de moeite waard om daaraan te beginnen. En zodoende ben ik een jaar later, in 32, in dienst gekomen van de VARA... Ook actrice Rolien Numan komt bij de VARA terecht. Want de andere omroepen kennen het fenomeen radiotoneelgroep niet. Die hadden wel hoorspelen, maar deden dat altijd met gasten. Er was geen... De, de, de AVRO. Ik geloof dat de NCRV in de begintijd van ons... nog helemaal geen hoorspelen had. Want dat was een vorm van toneel. En in die tijd was, uh, had men daar wel bezwaar tegen bij de NCRV. Tegen ieder toneel. Dus ook in de vorm van... Een radio en dat was bij ons dus de, de grote moeilijkheid van de begintijd. Het waren meestal bewerkte toneelstukken. Waar je dan natuurlijk wel aan denken moest dat de mensen niet het decor zagen en niet, uh, niet de dingen zagen. Dus er moest, wel, er moest wel een kleine verandering in aangebracht worden. Maar het was toch niet wat het voorspel zo langzamerhand geworden is. Een heel eigen moeilijke kunstvorm. <middels> Hoorspel als aparte kunstvorm is ook het doel van de journalist-schrijver Salomon de Vries junior... die vanaf 1931 bij de Rode Omroep werkt als regisseur. Hij is wars van theatergebral en zegt dat ook tegen zijn acteurs en actrices. Ik weet nog dat toen ik mijn eigen tweede hoorspel, dat ik dan zelf moest maken... hoe ik dat, toen ik dat repeteerde, dat ik toen met de rug... ...naar mijn acteurs en actrices ben gaan zitten... ...om te kijken en te horen wat ik zou horen als er uit de luidspreker kwam. Omdat ik me niet kon losmaken van het visuele. Eh? En ik dat wou hebben wat ik hoorde... ...en wat ik nu nog altijd tegen de mensen zeg... ...toen ik dit hoorspel was, heb ik iets gehoord. En dat wil ik weer horen. Voor zover dat mogelijk is. Dus alles wat je op het toneelschool geleerd hebt, wil je dat hier vergeten. Je spraaklessen. Wil je niet denken aan de fouten van je dictie... waarop ze je attent hebben gemaakt? Je spreekt maar met die dictiefouten. Want als ik hoor dat je je best doet om dat weg te werken... hoor de luisteraar het ook en ben je verloren. De dictie moet een andere zijn. Alle geluiden... Die je moest hebben, moest je zelf maken. In die tijd waren er ook geen inspetiënten. Dat deden je alles. Die liepen, die draagden, die kuchten, die hoesten. Uh, die draagden de windmolen. Die deden alles zelf. Hier Avro Helversen. Wie een zeer groot gevoel voor het hoorspel had... Kom er Klein. En dat was in 1932 of 1933. Dat was professor P.H. van Moerkerken. En die heeft voor ons een serie geschreven, Toppen van het Verleden. En daarbij hebben we ook voor het eerst eigenlijk gebruik gemaakt, zou je kunnen zeggen, wat we eigenlijk nooit het gevoel voor hadden gehad van een echokelder. Hij had bijvoorbeeld een stuk geschreven over Alfred Nobel. En daar gebeurt een ogenblik een ongeluk met een dynamiet. En het laboratorium vliegt de lucht in. Dus een geweldige explosie. Dus hoe moesten we dat doen? En de oude Engweg, dat was ook een heel primitieve studio. Maar er was een kelder. Nog een diepe kelder en een grote kelder. Met een trap die naar beneden ging. Een lange trap. En toen hebben we het geprobeerd en dat bleek een geweldig effect te zijn. Toen hebben we een stuk of zes, zeven kisten <lacht> die keldertrap af laten donderen. En dat gevrachtig met die galm van die kelder erbij, dat gaf een prachtig effect. Dat was eigenlijk een, ja, een openbaring voor ons... Dus behalve dat iemand zijn rol te spelen had voor de microfoon... moest hij ook nog dienst doen om mee te helpen de geluiden te produceren. Nou, wij hadden er ook al dan het voorbeeld van een toneel. Voor een uh, onweer gebruikten wij een zinker plaat hè, die er hing, die, die heen en weer schudt. Voor regen gebruikten we een, een kistje met erte. Uh, voor wind hadden we een windmachine... Waar we nog wel eens een onprettig ervaring mee hebben gehad. Doordat de of de dingen niet gesmeerd was. Waardoor die meer piepte en dat die wind gaf. Hè? En eh, watergekabbel, dat werd gedaan met een emmer water met een stukje hout erin. Hè? En dan moest een acteur, die moest er maar even gebukt bij gaan staan om dat te gaan, gaan doen. Eh, paardengetrappel, nou ja. Ook weer van het toneel afgenomen. Een eh, paar lege kokoschalen, halve schalen. Maar de mensen accepteerden het toen. Hè? Willem Vocht. We moesten eens een blaffende hond hebben. Nou, een blaffende hond konden we op geen andere wijze krijgen... dan een echte blaffende hond. En nu had ik een grote herdershond op mijn bovenverdieping. En nu lieten we een man die op onbegrijpelijke wijze... want die hond kwispelde tegen Weitsel en alle mogelijke mensen van het huis. Maar één man kon hij niet zetten. En die lieten we dan de trap opgaan... terwijl hij op de overloop, die hond op de overloop werd geplaatst. En begon dan... Woof, woof, woof. Dat moest dan heel goed getimd worden, want grammofoonplaten waren er in het begin ook nog niet om dat in te lassen. Als er een auto moest komen, dan kwam iemand, dan werden de deuren van de studio opengegooid en reed er een auto, een echte auto over het grind. Ja. Het, zo was het. Ik weet wat wij eens een stuk speelden, waarin we Exkibo gezang moesten hebben, en dat was er niet. En toen denk ik, nou weet je wat we doen, jongens? We hebben even gerepeteerd, want we konden het niet opnemen. Dat werd dan kijken of dat iets is. Dus wij stond, ik stond bij de vleugel en ging met mijn handen over de vleugel trommelen. En wij deden niks anders dan enzovoort. Nou, wij kregen nadat een brief hoe we kregen na dan brieven hoe al die prachtige en juiste geluiden waren gekomen. Dus je moest zelf maar iets verzinnen. Maar in ieder geval, al was het niet goed, het gaf de sfeer aan. Nou. in de waar is de reprisie ja. voor het woord? Studio 3. Dank u dan toch! De paarden willen niet! Ze kunnen niet! Dat wil ik een beetje ontzetten, hè? Ja. De paarden willen niet! Ze kunnen niet! Ja? De paarden willen niet! Ze kunnen niet! Dan duw ik de wagen vooruit! Hallo jongens in de geluidenkamer. Ik heb dus in deze scène nodig, regen, onweer en wind. Wij zijn klaar. Regen? Hey, Jazeker. Dan krijg je eerst de pijn weg. Dat in orde. Ja, dat was in orde. Dan komt nu het omdeek. In de loop van de jaren dertig wordt het radiotoneel steeds meer hoorspel... en is er sprake van een verregaande popularisering. Naast Afro en Fara begint ook de KRO met hoorspelen. Hier is Helversum de KRO. In mijn peetom, Den Keizer. Een historisch blijspel geschreven door Toon Ramelt en opgevoerd onder spelleiding van Henry Erens. Treed binnen in het Huis des Heren. Mag ik de peetanten en peetom verzoeken even naar voren te komen? Uw naam, vrouwtje: Consigne Louise Dupré. Maar het luisterpubliek neemt vooral toe door het vervolgverhaal. Dat begint al in 1931 als de Afro de thriller als hoorspel introduceert. En ik herinner me wel, een van de grootste successen... was van een Amerikaanse hoorspelauteur, een journalist, Kenneth Ellis. En die heeft geschreven Vivienne Wehr, W-A-R-E, Vivienne Wehr. Dat was de moordzaak tegen Vivienne Wehr. En natuurlijk was het mens zoals op het slot bleek onschuldig... maar het was een boeiende geschiedenis die in zes of zeven taferelen zich afwikkelde... en die dan elke dinsdagavond gegeven werd. Wel ruim een uur duurde. En waarvoor de mensen thuis bleven en woordvergaderingen, waarvoor vergaderingen werden verzet. En ik heb een serie vertaald, wat zou het gij doen in dit geval? Dat waren problemen die gesteld werden, die vaak heel uh, interessant waren. En het slot was dan altijd, dan stond de held, of de voornaamste persoon uit het spel, voor een vraag. Wat nu? Dit of dat? En dan eindigde het altijd, wat zou het gij doen in dit geval? En dat moest men dan inzenden en wie... Het beste antwoord had gegeven, die werd dan bekroond. En ik heb ook geschreven. Bijvoorbeeld, koning Midas heeft ezelsoren. Koning Midas heeft ezelsoren. Bestaat het hoorspelrepertoire steeds meer uit lichtverteerbare, onderhoudende, amusante of spannende stukken in serievorm? Dodenhuis. De tweede episode waarop u een week hebt moeten wachten. Kerry, je bent aan het geweest. hè? Aan het spioneren? Ik kom Laat dat maar aan mij over. Of... Waar ben je geweest? Esther uh, Fries zei in 39 uh, tegen mij, zeg wat ga je in de vakantie doen? To do? Toen zei ik, nou we blijven dit jaar in Holland, want we zijn een beetje bang, het ziet er allemaal griezelig uit. En als er oorlog komt, zijn we toch maar liever in Holland. En uh, toen zei hij, dat komt goed uit, want ik heb een stuk van een Engelse schrijver. Later is gebleken dat hij zelf de schrijver van Dodenhuis was, maar dat heeft hij heel lang verborgen gehouden. En daar is een rol in, dat vind ik echt een rol voor jou. Het is een, een, echt een rol voor jou. Dus ik ben blij dat je dat in die vakantie zou kunnen doen. Nou, toen zijn wij hier in Hilversum in een hotel gaan wonen die zomer. En toen is de eerste serie, Dodenhuis, van start gegaan. Het, is, het was voor een hoorspelspeelster een heerlijke tijd. Hoe zal deze eerste nacht in Dodenhuis voor aflopen? In hetzelfde jaar 1939... ziet ook de meest succesvolle hoorspelserie op de Nederlandse radio het licht. Regisseur Kommer Klein. Als ik s'avonds thuis was en ik was vrij... dan luisterde ik nogal eens naar de BBC. Omdat wij nogal Engels georiënteerd waren toen. En daar hoorde ik op een avond een deel van... Send for Paul Temple, hele dagen. En ja. toen dacht ik, God, dat zal ik laten komen. En ik gaf het aan meneer Vocht. En die was er dus ook zeer enthousiast over dat het moeten we uitzenden. Ja. Maar zei meneer Vocht, ik zou het dan toch liever willen transponeren... dat het zich in Holland afspeelt. En um, nou dan is het zo typisch dat St. for Paul Temple, dat hebben wij dan genoemd... spreek met Vlaanderen en het komt in orde. En dan zou je misschien zeggen, waarom, hoe zijn jullie aan de naam Vlaanderen gekomen? Er nou was er in de tijd bij de AVRO een uh, bediende Vlaanderen. Die had de naam dat als er enige moeilijkheden waren en je sprak erover met Vlaanderen... dan kwam het altijd in orde. Dus de heer Vocht, met de humor waar u over beschikt zegt... we noemen het spreek met Vlaanderen en het komt in orde. En zo is Paul Tempel aan zijn Nederlandse naam Paul Vlaanderen gekomen. Hier, drink eens. Toch, geef ons antwoord. Geef een antwoord, Toontje. Het is heel belangrijk. Heb jij ooit... Heb jij ooit met die man gesproken? Toontje. Man! Wat is er? Kijk eens naar hem. Toontje! Wat scheelt dan? Hij ziet er zo... Mag ik het glas eens zien, meneer Holm. Het glas? Mijn grote hemel. Je denkt toch niet? Hij is dood. Oh. Het vijfde deel van Spreek met Vlaanderen en het komt in orde, zenden wij uit de volgende week zondagavond om 10 uur. Hier herreizen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld. Vanuit het Vrije Eindhoven zendt vanaf 3 oktober 1944 herijzend Nederland uit. En binnen de kortste keren heeft deze zender van het Militair Gezag... een hoorspelafdeling onder leiding van regisseur en acteur Albert van Dalsum. Eén van de hoorspelen is de Gijsbrecht van Amstel. Acteur Gerard Heijstee doet er ook aan mee. Die Gijsbrecht die was bedoeld voor Nieuwjaarsdag in... 1945, zoals hij ook altijd opgevoerd wordt op Nieuwjaarsdag. Al eeuwenlang. Ik had de hele Gijsbrecht alles voorgedragen, maar ze wilde niet een voordracht hebben. Maar met, met acteurs die ieder hun eigen rol speelden. Dat was in de eerste plaats Albert van Dalsem. Niet de eerste, de beste voor mij, even de allergrootste acteurs die ik mee heb gemaakt. Dan was daar Adolf Engers, Douder van Herwijnen en mijn persoontje. Het hemelse graag heeft zich de lange leste erbarmd over mij... en mijn benauwde vesten en arme bevrijd Ja, die Gijsbrecht, dat vond ik wel ontroerend. Omdat het zo'n prachtige tekst was en dat het sloeg weer speelde in het zuiden, het bevrijde zuiden. En het werd ook gehoord door mensen die nog een radio hadden boven de rivieren in het bezet gebied nog. Nee, toen heb ik even wel tranen in mijn oog gehad. Vooral toen Van Dalsum die reis zei... Waar werd op rechter trouw? Dat zei hij zo prachtig. Als een, als een orgel. Waar werd recht op rechter trouw? Waar werd op rechter trouw? Dan tussen man en vrouw... ter wereld ooit gevonden. Twee zielen gloem dan één gesmeed. Of wat? geschakeld en verbonden in lief en leed. En we zijn bezig met de opname. En ineens moet Van Dalsem aan mij vragen... hoe is het, Arend, broer? Nu zeg ons enig teken. En toen zei ik, ik ben een adem kwijt. En ineens laat Van Dalsem een wind... Dus die opname moest meteen onderbroken worden. Dat kon niet, dat ging iets te ver. Ik ben een adem kwijt en dat deed hij niet als grap. Want die man was een groot acteur, maar niet een humoristisch mens... als je hem persoonlijk meemaakt. Hij had geen enkel gevoel voor, voor nuance, zei dan zijn tegen mij. Ja, dat moet felicieuzer, godverdomme. Ik bedoel, ik zal maar zeggen, je moet denken... Jezus Christus, godverdomme, wat gebeurt er nou? Na de bevrijding zet het Nederland, als een soort nationale omroep... haar werkzaamheden voort in Hilversum. Chef van de afdeling Hoorspel wordt toneelhistoricus Ben Albach. En toen is Karel Rijker erbij gevraagd... als hoofd van een op te richten gezelschap van hoorspelers. Dat waren dus acteurs die men vooral om hun stem geschikt achtte... om als vaste medewerkers verbonden te worden aan die afdeling. Dus voor de praktijk van de hoorspelen was Reken de aangewezen man. Hij regisseerde ook of deed dat samen met De Vries, S. De Vries Junior of met Van Capelle. En Kommer Klein kwam er ook bij. En uh, Reken keek vooral naar de kwaliteit en uh, maakte zich geen zorgen over de uitgaven. Trouwens, uh, dat is ook een verschijnsel van die naoorlogse tijd. Men deed maar wat, hè. ik weet niet zo uh, of het wel helemaal paste in, het, uh, in de begroting. Wij brengen u vanavond Volk in Boeien. Klangbeelden uit de jaren 1939 tot 1945... Samengesteld door Dr. B.H. H. Schreuder. Spelleiding, kommer klein. Volk in boeien. Heb ik gehoord? Het Oostvond is in elkaar getonderd. Allieren zijn een de Rijn. Maar Johanni heeft gezegd dat ze over de Rijn zijn. Lezing is door de Russen bezet. Marsjo is gevallen. Pietenpartijen. Razia. Honger, honger. Huiswijzen. Sabotage. VS. Arbeidsheidszat. Vuurpiloton. Vlucht. Capitulatie. Voedsel uit de lucht. Biscuit, sigaretten, chocola, suiker. De geallieerden, de Canadezen, vlaggen uit. Nederland is mee. De belangstelling voor de verschrikkingen van die oorlog... Kwamen we niet meteen naar boven. Er zijn wel een aantal voorstellingen geweest, opvoeringen geweest van hoorspelen. die uh, iets van die tijd uh, hebben levend gemaakt. maar men wilde er liever niet aan herdeeld worden. Dat sloeg dat toch niet zo aan. Reizend Nederland, en vanaf 20 januari 1946 de opvolger Stichting Radio Nederland in den Overgangstijd, zendt steeds vaker hoorspelen uit. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Het ontlokt regisseur Esther Vries junior de uitspraak. De tijd waarin de leiding van den radioomroep in het hoorspel nu eenmaal een noodzakelijk kwaad zag, is voorbij. De leiding weet nu dat in dat hoorspel in de eerste plaats het werkelijk vooruitstrevende, het experimentele en ook het culturele van Den Omroep schuilt. Niet in de duur gekochte, vaak met geld betaalde bonte avonderij. De kwade geest die men nu niet meer kwijt kan raken. Het hoorspel is een veelbelovend kind van deze tijd. Van Den Omroepleiding mogen wij daarom verwachten. Dat zij op zijn allerminst het hoorspel een kans zal geven. De hoorspelkern in die dagen bestaat uit twaalf vaste acteurs en actrices. Aangevuld met mensen van buitenaf. Zoals de toenmalige secretaresse van de hoorspelafdeling, Emmy Lopez Diaz. En, en dan kwam kom een Klein bijvoorbeeld. Ja, ja, ja ik heb een, een, even een paar regels voor een dienstmeisje. Karel, mag ze, mag ze even meer naar beneden? Oh, ja. En dan mocht ik die paar regels van de dienstmeisje doen of zo. Maar iemand die daar principieel tegen was, dat was Willem van Kapelle. En dan, ik weet wel dat Nel Koppen dat wel eens gezegd heeft... van uh, God Willem, uh, misschien kan Emmy dit even doen, die zit boven, hè? Nee, zei hij dan. Ik speel liever niet met mensen van kantoor. Mijn ideaal was dat er een nieuw soort, uh, en dat is natuurlijk een malotig idealistisch een Nederlandse hoorspeler moest komen... van Nederlandse acteurs met behoorlijke teksten. Ook eigen teksten, literair verantwoorde teksten. Ben Albach. Maar uh, dat was dus weer het oude liedje. De socialisten moesten natuurlijk ook hun aan het trekken komen. Dus voor de arbeiders was dan om Keesje weer het leven geroepen. Voor de mensen uit de deftige streken was het de AVRO. En zo hebben die... Omroepverenigingen een bepaald stempel gekregen. Want toen was hij reis in Nederland. Nou goed, dat was nog begin, Experimenteren. Toen kwam dan Radio Nederland. Radio Nederland leek een beetje op een nationale omroep. Maar toen zijn die omroepverenigingen in het geweer gekomen. Ja. En die hebben natuurlijk verschrikkelijk een stampij gemaakt dat dat niet te pas kwam. Hè? Nee, dat moest dan weer uit elkaar getrokken. En dat gebeurde ook. Vanaf februari 1947 zorgt de Nederlandse Radio-Unie, de voorloper van de NOS, voor de hoorspelafdeling. Karel Rijken wordt de verantwoordelijke voor de opbouw van een nieuwe hoorspelkern van zo'n 35 acteurs en actrices, waar alle omroepen een beroep op mogen doen. Acteur Bert Dijkstra doet begin 1947 auditie. Dan moest je zelf je stukken dus kiezen en een, een verhaal en een monoloog, een dialoogje. En Dat was in de Avro 3. Ik had het nog heel goed. Het was een ontzettende warme dag. En er zat de achteruit Willem van Capelle, Karel Rijken en uh, uh, Kommerklein. Enfin, ik had het gedaan en dan, nou ja, het zal wel niks worden. Toen er in, toen kwam Van Capelle binnen in het studio met een grote sigaar in zijn mond... En die zei, uh, ja, dat is niet onaardig. En uh, voelt u ervoor om uh, bij ons, uh, uh, we gaan een hoorspelafdeling oprichten om daarbij te komen. En toen werd er een salaris geboden. toen heb ik ja gezegd. Ook de intussen 86-jarige Johan Wolder... Toen werkzaam bij het kindertoneel komt na een auditie bij de hoorspelkern terecht. En er waren uh, een heleboel acteurs bij die geen zin meer hadden om in bussen te kruipen, en, uh, iedere avond naar Groningen en naar Maastricht af te reizen. Ja, en die hoorspelkern was natuurlijk een ideale mogelijkheid. Uh, de meesten zaten in Amsterdam. En dan gingen ze met een treintje naar Hilversum toe. En dan werkten ze zo van. Uh, Vier, half elf tot vieren en dan gingen ze weer naar huis en dan hadden ze de avond voor zichzelf en dat was voor een heleboel mensen van het volkstoneel onder andere de van, op, de, van kerkhovens uh, animals te leven enzovoort Er zaten allemaal voortreffelijke mensen in niet de, niet de eerste de beste alleen hadden ze behoefte aan, aan jong geluiden, jonge geluiden opleiding kreeg je niet je werd gewoon ingeschakeld en in de eerste jaren hebben we niks anders gedaan dan jongens en liftboys en dergelijke. Ja. Yeah. is meneer Van Gali. Ga maar kijken, dat treedt ga naar mijn lord. Wat u voorgaat, meneer Van Gali? Ja, yeah, oh. dat is goed. Wat is er, meneer Van Gali? Wordt u niet goed? Nee. Het gaat weer. U oh. ziet helemaal bleek. Wilt u op me steunen? Zo, ja. Hierheen. Heer met van Gali, u ja. Johan Wolder in Thrilby uit 1949, onder regie van de Vries junior. Hij krijgt in de jaren 40 en 50 te maken met meer dan tien verschillende regisseurs... die in dienst zijn van de afzonderlijke omroepen. En Wolder heeft zo zijn voorkeur. Voor mij zijn er drie mensen die inderdaad kapabel waren. Dat was de Vries. Dat was Willem Tollenaar. Dat vond ik eigenlijk de beste, de meest statistieken. En Povel. Ik mis de naam van Kommer Klein. Uh, Kommer. Ja, maar. Kommer, Kommer was, een man, was een man... waar kon je nooit boos op worden. Hij deed de gekste dingen. Uh, <laughs> Hij had ook de gewoonte om hele stukken van zijn hoorspel... om die uh, zelf achter die uh, regisseursmicrofoon te spelen. Maar Kommer kwam altijd te laat. En dan zaten wij al twintig minuten te wachten. En dan kwam Kommer, maar hij wist dat. En uh, dan wist hij altijd wel een, een paar uh, Malse uh, meisjeschouwers vinden. Dan stond hij nat en zei hij... Jongens, ga ik jullie maar vast lezen, want ik uh, moet er even telefoneren. En dan was hij weer twintig minuten weg. Hij nee, was wel echt een sierspreker. Hè? Mooi van geluid, mooi van taal, mooi. Ja, dat, uh, en dat was Esther een door in het oog. Mocht niet mooi zijn. En uh, daar was Joek als de dood voor. Je stond te trillen voor, dus, uh, voor, die, voor die microfoon hoor. Ja, zeker. Niet, oh. niet te geloven. En anders ben je uitgevloekt. Je had ook een wonderlijke, nare manier. Waar hij zelf misschien zich niet van bewust was, dat hij meteen op de eerste bladzij al begin op je begon te hakken. Van dat hij per se een andere klemtoon moest hebben, van volgens hem. En dan ging hij heel verhaal houden waarom dat moest. En hij was me zenuwachtiger van, vooral jonge mensen hadden er helemaal veel last van die een eerste of tweede keer bij hem meededen. Die kon zo maar niks Stop! En, en dan wou die dat je het zo meteen weer oppikte daar middenin. En dat, dat ging vaak heel moeilijk. Er konden maar enkele die konden dat voor elkaar krijgen. Het hoorspel is in de jaren 50 enorm populair. Honderdduizenden luisteraars zitten s'avonds gekluisterd aan de radio... bij uitzendingen van Paul Vlaanderen... of het eerste locatiehoorspel Dood in de Jungle. Bert Dijkstra. Nou, ik herinner me dat we toen in de Varenstudio en we speelden in, in Brazilië, in het Oerwoud. Was de vliegtuig was neergestort. En die mensen die, uh, hadden het overleefd. En dan moesten wij dus een weg zoeken naar de rivier... En wij, ik zal het nooit vergeten... wij stonden allemaal in de tuin van de Farah in één meter sneeuw, moet je even indenken, terwijl het in Brazilië speelde. En dan had je niets van die mugger En je vroor weg van de kou. En we stonden in de Vara-tuin al die microfoons opgesteld. En dan stonden we allemaal voor een microfoon. En dat was het eerste locatiehoorspel... wat ik dus heb meegemaakt. En dat vond ik fascinerend. De hoorspelacteurs en actrices zijn bekende Nederlanders zonder gezicht... die ook worden ingezet bij declamaties, klankbeelden... en de uitzendingen van de schoolradio. Er valt nu een jubileumuitzending van de schoolradio... een programma gecombineerd met fotoprojectie... getiteld Hier Hilversum, de KRO. Een rondleiding in de studio door Leon Pogel. Ja, en hier staan we dan in de studio... waar jullie en alle mensen die ons komen bezoeken... het allermeest benieuwd naar zijn. De hoorspelstudio. Vroeger um, gingen die drie hoorspelen in de week. De karoren dat heb ik heel goed idee. Die deed toen eens dus een keer Macbeth. En dat had ik dus een week gedaan. Maar na de rand zat ik ineens bij Wim Pauw... en moest ik iets vertellen over de Duinwaterleiding. Dan krijg je wel een klap op je kop, hè? Dat was die beroemde schoolradio, die er ook moest zijn... Maar daardoor kreeg je natuurlijk ook dat de mensen zeiden: Hé, hey, dan nou heb ik me gehoord als best of uh, in Pauw Vlaanderen. Dan uh, zit ik toevallig op mijn zoontje of mijn dochtertje, zit er de waterleiding op. Heb je hem weer? Maar dat kwam echt door het waanzinnige uh, hoeveelheid er op het water was dat er toen was. Gemiddeld worden er in die jaren door de hoorspelkern tussen de 500 en 700 producties afgeleverd. Korte hoorspelen voor de kinderen, lange hoorspelen van wel anderhalf uur, bewerkingen van boeken historische drama's, documentaires, bijbelhoorspelen... detectives en science fiction. De net 97-jarige geworden KRO-regisseur Leon Povel... vertelt hoe hij in die jaren aan zijn repertoire komt. Uh, ik ging altijd, en mijn collega's ook, jaarlijks langs buitenlandse omroepen. Ik had dan de Duitse afdeling, omdat ik daar bijzonder in uh, thuis was... ging ik naar Keulen en naar en naar München. En dan kreeg je dus een stapel van 10, 20 hoorspelen Die kun je dus meenemen naar huis. Dan kun je op je gemak doorlezen. lezen. Kijk, welke keus maak ik daaruit? Dan hadden er dus ook een paar Nederlandse schrijvers... die regelmatig voor ons dit hebben gedaan. Maar dan kon je natuurlijk nooit een heel programma vervullen van... Een jaar dus we moesten wel ook van buitenlandse kwam af ook niet hebben. En ze kreeg ze verder toegestuurd uit Amerika... en van alle andere mogelijke landen, Denemarken, Zweden en dat soort. Dus de keuze was groot genoeg. Ik ga het eens lezen. Het heeft mijn goedkeuring gekregen... Dan krijg je een microfoonrepetitie. Dat zijn er ettelijke een heleboel zelfs. Het kan twee dagen, drie dagen, het kan een week duren. hangt af dus van de, de grootte van het stuk. Daar ben je toch wel een week mee bezig, ja. Dan zeg je, nou, nou wordt het opname. Dus op teken beginnen jullie. En de band loopt mee. En zolang het allemaal goed gaat, blijft het doorlopen. Mocht het helemaal derailleren, ja. Dan kunt natuurlijk stoppen en zeggen: Nee, jongens, eventjes overnieuw vanaf wat ze zoveel. Mm -hmm. Maar dat komt dan zelden meer voor. En versprekingen enzovoorts kun je er natuurlijk uitknippen, maar liever niet. Laat de band heel. <laughs> zeg, op pagina 18 zit een verspreking. Ja, ik heb me al opgezocht. Luister maar. Al denk je nou alleen maar aan de kinderen. Ik begrijp niet hoe, vrouw, uh, hoe die vrouw zoiets kan doen. Knippen? Ja, wat dacht je dan? <middels> Leon Povel is ook de regisseur van een van de meest succesvolle hoorspelseries uit de jaren 50. Sprong in het heelal. Op 10 oktober 1955 is de eerste uitzending van Operatie Luna. Drie weken later vertrekt de raket. Niemand had ooit een, een, een uh, raketstart gehoord. Of gezien zelfs, weet ik niet. Dus je moest helemaal op je eigen gevoel uitgaan van... wat zou je moeten horen of zien, ja, horen... als je een raket afschiet van die afmetingen? Nou, dan ga je dus een beetje uh, natuurkundig te werk van... wat gebeurt er? Er is een explosie. Je krijgt een weergalm net als bij onweer, dat het wrrr, helemaal uitvaart. Uh, en dat wordt heviger, daar komt cisgeluid erbij. Uh, dan, als die opstijgt, moet er wat in het geluid gebeuren: dat het qua toon verandert, omdat je hoger gaat. Dus die hoge toon die kan je aanvullen tot een soort fluittoon heen en in de verte, tot die helemaal weg is. En dat probeer je dan met diverse hulpmiddelen te gaan maken. Daar heb je dan uh, ja, zuurstoffles voor, en je hebt een donderplaat. En je hebt brullende leeuwen die je op halve toeren draait. Uh, van alles en nog wat met je met elkaar om het totaalbeeld van wat je je voorstelt te zien. En toen we dus later de echte opnames hoorden van de. de na de Sputnik enzovoort. Ze hebben me nog gelijk ook. ja, <laughs> ja. Meer of meer. Welke richting uit? Daar komt het niet op aan, Mitch. De afstanden zijn ongeveer gelijk. Laten we dan naar dezelfde richting doorgaan. Oproepen. Dat had hem misschien wakker. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. Jimmy, hallo, Jimmy. Met, met hoeveel mensen hebben jullie die geluiden bedacht? Met z'n drieën eigenlijk, met de inspiciënt. De, de, de, de technicus, de hoorspeltechnicus, die je anders aan je zijde hebt zitten, en jezelf. Daar hebben wij het met z'n drieën tenminste mee gedaan. En we hebben dus een week lang nodig gehad, s'avonds van acht tot twaalf om met een hoop apparatuur en generatoren, weet ik wat allemaal... te proberen geluiden te verzinnen die niemand ooit gehoord had. Zoals dus een vliegende bol waarvan de deur weigert. Ja, wat is een vliegende bol? Wat is, hoe werkt zo'n deur dan? En hoe kun je dat dan suggereren? De gekste dingen verzin je dan. Dan heb je een lijst van 89 geluiden. Nieuwe, nieuwe geluiden die je moet verzinnen die niet bestaan. Wat een mooie verhalen en wat een rijke radiohistorie. U hoorde Leon Povel en vele anderen natuurlijk in een compilatie... uit een driedelige serie over de geschiedenis van het hoorspel... met de welluidende titel Het spel der onzichtbaren. Samengesteld door Gerard Leenders. Het programma is in zijn geheel, evenals meerdere fragmenten van Povel... te beluisteren op het weblog van de VPRO-radio. En dat is te vinden op weblogsvpronl slash radioarchief. En ik kan u echt aanraden dat te doen, want de serie is prachtig... maar in dit uurtje natuurlijk onvolledig. We moesten dingen weglaten om binnen die 60 minuten te blijven. Nogmaals, u vindt dat weblog op weblogs.nl. Nee? Ik zeg het verkeerd, weblogsvpronl slash radioarchief. Dit is Woord bij de VPRO op Radio 1. Wilt u iets terugluisteren, dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Uh, ik zou dat zeker doen, want dan bent u wekelijks op de hoogte van onze samenstelling. En het is een openbare Facebookpagina, dus u kunt er altijd bij... zonder zelf een account aan te maken. Vragen en opmerkingen over Woord, die kunt u mailen naar... voorwoord@vpiro.nl, woord.vpiro.nl... of schrijven naar VPRO word Postbus 11 1200 jc in Hilversum. Zometeen, na het journaal, een bijdrage van een andere omroepvereniging, de RVU. Die is inmiddels opgegaan in de NTR. En daarin is een oude rot in het vak te horen. En dat geldt ook voor zijn gast... Het is Martin Schimek in gesprek met Rob de Nijs. Ik zou er zeker even bij blijven. Tot zo.